Jurist met het NOS-journaal. De meeste vakbonden en werkgeversorganisaties kijken in reactie op de CPB-cijfers... ...vooral naar de mogelijkheden om de economie te herstellen. Als Nederland volgend jaar aan de Europese begrotingseisen wil voldoen... ...moet er volgens het Centraal Planbureau maximaal 16 miljard extra worden bezuinigd. CNV vindt dat vooral naar hervormingen in de woningmarkt en de zorg moet worden gekeken. FNV-voorzitter Jongerius noemt als mogelijke bezuinigingsopties de verhoging van het btw-tarief en een hoger toptarief voor de inkomstenbelasting. MKB Nederland noemt het onverstandig om krampachtig vast te houden aan een tekort van 3% als de lasten van burgers en bedrijven enorm moeten worden verhoogd. Werkgeversvoorzitter Wintjes vindt dat Nederland moet vasthouden aan de Europese afspraken. De man die wordt verdacht van de ontvoering en het misbruiken van een vijfjarig meisje in Oudembos heeft bekend. Hij zegt ook dat hij ontrucht heeft gepleegd met een tweede meisje, ook uit Oudembos. Begin februari probeerde de man van 26 uit Roosendaal een aantal meisjes te ontvoeren. Hij blijft voorlopig vastzitten. De werkloosheid in de Eurolanden is gestegen naar een recordhoogte. In januari was 10,7% van de beroepsbevolking werkloos. Sinds de invoering van de euro was de percentage nooit zo hoog. Analisten hadden niet verwacht dat de werkloosheid zou toenemen. Met ruim 23% is de werkloosheid in Spanje het hoogst. In Nederland en Oostenrijk is die met 5% het laagst. De Tweede Kamer wil de verkoop van hash helemaal verbieden. Regeringspartij VVD krijgt van CDA en PVV steun voor een plan daarvoor. De VVD zegt dat Hash voornamelijk uit Marokko en Afghanistan komt en dat de koffieshops in feite meewerken aan het financieren van criminele organisaties in die landen. De Kamer wil de verkoop van wiet niet aanpakken. Het weer, overwegend bewolkt, in het zuiden breekt af en toe de zon door, het wordt zo'n 12 graden, morgen droog en nog meer zon. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A6 staan ze tussen Almere en het knooppunt Muidenberg. En op de A44 tussen het knooppunt Burgerveen en Wassenaar. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd. Van het KPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersinformatie.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 Luisteraars, welkom live vanaf het Gasthuisplein. Een beetje druilerig Gasthuisplein, maar daar hebben we straks onze weerman Jasper voor. Die gaat uh, om half twee vertellen wat het weer zal gaan doen. Welkom uh, bij deze live uitzending in het kader van de Kids Adventure Week. Vandaag is de samenstelling en presentatie en de muzikale omlijsting verzorgd door Jules, Koen, Jasper, Jordi, Gijs en Joshua. En Albert-Jan. En, en Roy. Oké, okay, oké. Okay. Wat gaan we vandaag doen? Uh, rond de klok van 10 over 1 uh, heb ik een interview met Koen. En want Koen is namelijk naar de Kids Dive Camp geweest. En Koen gaat ons alles vertellen wat uh, daar allemaal te doen was. Rond de klok van 20 uh, over 1 uh, zal Jules een verslag doen van de wedstrijd Engeland-Nederland. De de Interland de oefeninterland, die gisteravond gespeeld werd. En die voor Nederland uh, eindigde in een 3-2 overwinning. Om half twee hebben we het weer, zoals gezegd, door Jasper. En dan uh, rond de klok van tien over half twee het dier van de week gepresenteerd door Gijs. En rond de klok van kwart voor twee uh, lokaal nieuws uit Zandvoort. En daarvoor hebben we nieuwslezer Joshua komt dan aanschuiven. Jordi, die uh, assisteert de DJ Roy. He? Dus je hebt een assistent, een heuze. Ja. Oké. Okay. Goed luisteraars, we hebben dus al heel veel te doen. En natuurlijk ook veel muziek door de jongens zelf meegenomen. Dus ik zou zeggen, Roy... Start hem maar.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 Jullie horen hier. ik heb een naam. Hadden Dat echt wel hard. We zijn hier voor Fireflies en nu horen jullie bluf met Harder Dan Ik Hebben kan samen met de Metropole Orkest. En ja. we zijn weer terug bij uh, de Kids Adventure Week. Goed, uh, luisteraars, aangeschoven is uh, Koen. Goedemiddag Koen. Goedemiddag. Welkom uh, live in de uitzending. Uh, Kids Adventure Week, hè? elke dag is er wat te doen, zoals vandaag heet het dan de doldwaze Donderdag. En uh, jij bent naar een uh, divecamp geweest? Ja. Wanneer ben je daarheen geweest? Gisteren. En wat is een dive camp? Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Nou, toen gingen we duiken met een persluchtdruk. Zo, waar was dat? Bij het strand tegenover Nautiek. Tegenover Nautiek. Hebben ze daar een groot Zembad dan of zo? Nou, het is niet zo heel groot, maar wel diep. Oké, okay, dus je kreeg echt zo'n zo zo ding op je rug? Ja. En hoe, ging, hoe voelde dat? Nou ja, als je in het water lag voelde je er eigenlijk niks van. Maar moet je dan niet de andere manieren gaan ademhalen of zo? Ja, door zo'n slangetje dat in je mond. Ja? En dan moest je ademhalen. Vond je dat niet raar? Je, in het begin wel, maar je raakte er wel aan gewend. Oké, okay, en was je daar alleen of waren er ja. nog meerdere? We waren met z'n vieren. Met z'n vieren. En dus dan ga je echt een, dan heb je zo'n lucht, zo'n zuurstofding op je rug en dan ga je onder water. En heb je, heb je dan ook nog tekens die je moet gebruiken? Ja. Wat voor tekens moet je dan als soort gebruiken? Oké okay en zo. En. Of en, alles goed gaat. Ja. Hoe lang ben je wel onder water geweest dan? Ongeveer een uur, denk ik. Een uur onder water? Ja. Vond je niet geweldig? Jawel. Dat is wel heel spectaculair, hè? Ja. Oké. Okay. En uh, was er dan ook een begeleider die ook mee naar beneden ging? Of waren, onder water? Waren er waren twee begeleiders bij. Ja. Dus je kreeg eerst een uitgebreide instructie waarschijnlijk. Ja. Want je kan niet zo even. ding, uh, water in. Of nee. wel? Dus je kreeg eerst uh, tekst en uitleg hoe het allemaal moest. Ja. En, en hoe je al die tekens moest maken. Ja. En dan gingen we dus met z'n drieën onder water. Twee begeleiders met jou? Nee, met z'n vier gingen we onder water. Met z'n vier dus. Twee, uh, twee, van, uh, twee kids en twee begeleiders? Nee, vier kinderen en twee begeleiders. Dus oh. eigenlijk met z'n zes onder water dan. En dan een uur onder water geweest? Ja. Wat hebben we daar onder water allemaal gedaan dan? Nou ja, oefeningen voor als het slangetje uit je mond gaat. Ja. Dan moet je hem er ook weer in kunnen doen. Ja. En dan gingen we ook nog spelen. Gewoon onder water hadden ze soort kleine raketjes. En die gingen we dan overgooien. <laughs> Oké. Okay. Kan het allemaal onder water? Ja, het waren het loodjes volgens mij erin. Oké. Okay. Dus jullie waren met z'n vieren. Is het ook de hele week of was het alleen die dag? Nee, het is volgens mij vandaag. En in het weekend ook nog. Oké. Okay. Goed, nou, nou zit je hier live in de studio. Ga je nog meer dingen doen uh, tijdens de Kids Adventure Week? Uh, morgen volgens mij. Eigen pannenkoek versieren. Oké. Okay. Dus je bent al lang niet klaar met je adventure? Nee. Oké. Okay. Koen, hartstikke bedankt dat je even tekst en uitleg hebt willen geven over uh, het Kids Dive Camp. Ja. En uh, dan gaan we nu weer terug naar de muziek. Dan gaan we nu naar David Guetta, speciaal voor Albert Jan, een beetje house. Oké. Okay. Same. Dank er even daar met bloemkolen. En bloemkolen komen oorspronkelijk worden oorspronkelijk gemaakt hier in Nederland in Zeeland. En in Zeeland woont Willem van een voetballer. En wij gaan door naar het voetbalnieuws, denk ik. Heel goed. Ja hoor, want aangeschoven is Sjul. Uh, Sjul heeft uh, gisteravond voor ons uh, gekeken naar de wedstrijd uh, Engeland-Nederland. Uh, een oefeninterland in het kader van uh, het Europa-kampioenschap wat er aan zit te komen. En Sjul, uh, hoe is het gegaan? Nou, het was een armoedige eerste helft. Nou, het was een armoedige eerste helft. Beide ploegen begonnen energiek aan de wedstrijd. Dat, re dat resulceerde niet erg in de grote kansen. Adam Johnson was in de 25e minuut dicht bij een treffer. Maar de speler van Manchester City schoot naast het doel van Maarten Stekelenburg. Oranje speelde voor zich... Voor rust zeer matig op Wembley en creëerde slechts één kans. Via Robben, de linksbuiten, schoot de bal op de vuisten van de Engelse doelman Hugh Hart. Verder kreeg het publiek weinig spektakel te zien in de eerste helft. Toen was Huntelaar even knock out In de tweede helft ontspon zich een heus spektakel. Robben gaf in de 57 minuten als eerste een visitekaartje af. Invaller Huntelaar trok een groot gat waardoor de Aanvaller van Banjer Munchen veel ruimte voor zich had en de bal goed inschoot. 0-1 Amper een minuut later tekende Huntelaar met een rare kopbal voor 0-2 en een krakzinnige slotfase. Gary C Cecil deed 5 minuten voor tijd wat terug namens, terug namens, wat terug namens de Engelsen. 1-2 in de, in de extra tijd leek Ashley Jong oranje alsnog een flinke domper te bezorgen. De jongeling van Manchester United stifte de bal over Stekelenburg heen. 2-2. Maar het laatste woord was aan Robben. Met een geplaatste krul in de verre hoek zorgde hij voor een benauwde zege. Daarmee kwam voor Nederland aan een, eind, een eind aan de reeks van drie duels zonder overwinning. Nou, dat was dus uh, de eerste helft, was niks aan, hè? De eerste helft nee. was niet leuk, de tweede helft was wel goed, hè? Ja, die hebben we Altijd. dus gewonnen. Dat was het uh, uh, voetbalverslag uh, door Sjul. Engeland-Nederland, uitslag 2-3. Muziek! We hebben dus gewonnen, dus eerst een applaus voor de Nederlanders, natuurlijk, even heel hard. <applaus> ja, en uh, omdat we hebben gewonnen, natuurlijk, Queen, we are the champions. natuurlijk ook bij, je ZFM Zandvoort. Kids Adventure Week. Uh, ik kijk even op de een blik op de klok. Wijs dat het iets over half twee is. Dus hoog tijd uh, voor het weer. Jasper, wat voor weer krijgen we? Oh. Ook op deze donderdag overheerst de bewolking. Maar waarschijnlijk komt vanmiddag ook af en toe de zon tevoorschijn. Het blijft drogen vanmiddag tussen de 10 en bij zonneschijn maximaal dertig. Graden. De wind waait niet meer dan zwak. Eerst uit het zuidwesten en later uit het noordwesten. Verwachting voor morgen, 2 maart. Komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden. Een enkele opklaring. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of vier. De wind waait zwak uit het noord tot noordoost. Overdag schijnt er af en toe de zon. Maar er trekken ook wolkenvelden over de regio. Er blijft droog en, en er waait een meesmatige oostelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Dat was het weer weer. Jasper, Alweer. hartelijk bedankt. Dus we krijgen niet echt veel echt mooi weer hè, Jasper? Wordt niet echt mooi weer hè? Nee. Nee. Maar goed, een beetje grijze, grauwe dagen in het verschiet. Nou, hartstikke bedankt Jasper. Gauw terug naar de muziek. En wij gaan nu luisteren naar Thomas Bergen met Mijn Woord. Je nieuwe leven wacht op jou. Verwacht je komst en bevrijd je meteen.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 Zal er een tijd zijn, die alleen van ons is? En geef ik je mijn woord, voordat je gaat. Ik hoop dat jij de rust nu vindt, waar je op bent. voor mij is en maar één, laat je nooit meer alleen. Een laatste blik, een laatste woord. Kan er niet omheen, kan nu niet blijven staan. Ik moet jou laten gaan. Dit moment, die korte tijd, is voor ons wat overblijft. Een leven langer dan uren. Het lot heeft dit voor ons bepaald. Je mijn voor voordat je gaat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 Waarschijnlijk hou. U bestaat Hou van het leven Het leven houdt van jou vader het voor Zo iedereen Leef nu het kan Dat was Jan Smit Met Leef nu het kan Goed, de klok Het is momenteel Tien over half twee Dus de hoogste tijd Voor het dier van de week En daarvoor is aangeschoven Gijs, ga Hoi Dier van de week Sifan. Sivan is een herder Van ongeveer twee jaar jong Ze is gevonden En ondanks haar chip Chip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 De baas en tegenover andere honden valt ze nog wat uit als ze aan de lijn loopt. Maar met de juiste aandacht zal dit nog wel veranderen. Een gehoorzaamheidscursus zou voor haar ideaal zijn. Verder is ze gewoon een hele lieve hond die graag met iedereen mee gaat om. Lekker wandelen. Sivan is behoorlijk groot en heeft dus een huis met de...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 Kan je, nummer nog, kan je telefoonnummer nog één keer herhalen? Want zo snel kunnen mensen vast niet schrijven. Oké, okay, telefoonnummer 023-571... 3888. Oké, okay Gijs, hartelijk dank. Dat was het dier van de week. Luister naar de naam Sivan. Dus ik zou zeggen, uh, ouders, uh, uh, ja, spoed u naar het asiel. En uh, geef Sivan een mooi thuis. Gaan we terug naar de muziek. Ja, en ik heb mijn eigen assistentje naast me staan. Ik ja. moet helemaal buigen naar de microfoon. En uh, we gaan snel door naar het volgende nummer: That's Lady Gaga, born this way. It doesn't matter if you love him.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 Ja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 Ik even niet op te letten, luisteraars, maar we zijn er weer in. Okay. Dat was Queen met We Will Rock You. En daarvoor, ja, wat hadden we daarvoor ook weer? Ik ga even snel spieken. Ik heb spiekbriefjes overal. Born is even ledig, Je hebt helemaal gelijk. En wij gaan snel door met het nieuws, denk ik. Ja, en uh, we hebben wat uh, twee uh, nieuwsitems uh, uit Zandvoort. Vers van de pers. En hier is uw presentator Joshua. Uh, donderdag 15 maart brengen de leerlingen van de Zandvoortse Basisschool de school een bezoek aan de studio van ZFM Zandvoort. De leerlingen van de, van de mid, midden- en bovenbouw zijn rechtstreeks tussen. 12 en 2 te beluisteren over het thema praten. De luisteraars komen van alles te weten over hun project praten. Te weten in het in rechtstreekse uitzending vanuit onze studio aan het gasthuisplein te weten. De zandvoort de Sandomorters de naar de recht. Bank. Drie Zandvoortse huishouders die vlak na, naast het grote bouwproject het Louis David Carré wonen stappen naar de re rechter. Ze willen dat er totdat de, rech tot de, tot de rechter een oorlogt. Oordeel heeft geveld, niet verder gebouwd wordt aan het LDC. De zaak is aangesteld vrijdag, vrijdag in Den Haag. Verantwoordelijke uh, verantwoordelijk, uh, wethouder Andor Sandbergen zal ook aanwezig zijn. Dat was het regionale nieuws Gesproken door Joshua Goed gedaan hoor, er staan een paar moeilijke woorden in hè Ja Maar je hebt hier uh, kranig geweerd Goed, dat was het nieuws uit Zandvoort En uh, dat was voorgelezen door Joshua Gauw terug naar de muziek Kunnen wij een beetje bouwen hier zo? Ik zou niet weten Ja, ik zie al dingen naar beneden vallen We hebben toch een boutje, een moertje, een schroefje en een nippeltje nodig denk ik Vast wel Hier is André van Duin met een boutje, moertje en een schroefje ik moet er gek van, maar worden allemaal gek van. Ik ook Allemaal jongens, wat En een boutje, en de moertje, en een en En een boutje, en een moertje, en een en boutje, en een moertje, en een en Een boodje, de bal je, neem je, nee je, nee een nippeltje ja, no, zo. Ja, joh, los, de, dan loop je, neem je, neem je, nee je, nee je, neem je, neem je, neem je, nee je, neem je, neem je, nee je, neem je, neem de nee je, neem je, neem je, je, neem je, neem je, een je, neem je een nippeltje Oh wat is het leven fijn Als we niet aan het werken zijn Elke dag dat is je feest En maar een vrije dag het meest Een boutje je, een moedje je, een proef En een nippeltje en een boutje je, een moedje En een proef en een nippeltje en een boedje Met je tier en sta Hey, hey, come on. Come on. The heat when we turn out the lights. I just miss all the mess that we made. We're Ja, dan zijn we alweer. Bij het einde volgens mij. Het hè? is even voor tweeën en uh, het live uh, programma ZFM in het kader van de Kids Adventure Week zit erop. En wie, de, wie zijn verantwoordelijk voor de samenstelling, presentatie en, uh, de samen en de redactie uiteraard voor dit programma? Heren, wie zit er naast mij? Koen. Koen. En dan? Gijs. Gijs. Jules. Joshua. Joshua. Jasper. Jasper. En Jordi. En Jordi. Jongens, wow. hartstikke bedankt. En uh, we hebben weer een leuk live-uur radio kunnen maken. En luister ook even snel op www.antikipradio.nl, was het toch? Of Radio Antikip? Radio Antikip.tk. Oh, TK. Gewoon luisteren. Daar hebben we DJ Jordi namelijk, die naast me staat. Oh, Oké. Okay. En wij gaan er nu uit met uh, Guus Meeuwens, Het Dondert en de Bliksems. Zingen we!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 We varen, vliegen, we of als de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle vleugels, onze komt nooit terug. Ja, ja. We laten tijd zijn werk, doet leven, gaat zoals het gaat Maar zorg dat je erbij bent, dat je weet dat je bestaat Laat de vruchten vuren brand Ondertus hoort u gesmeeuwen. zometeen om twee uur gaan wij gewoon verder Albert Jan en ik gaan een battle houden De Battle of the Giants, wie beste nummer draait is blijf luisteren Stompen dus op een op en zuipen, de enige manier om de juiste koers te maken